Laat ons deze dienst aanvangen door met elkaar te zingen uit psalm 66, het zesde vers. Door hoogstenarmd geweld ontogen, zal ik, genoopt tot dankbaarheid, verschijnen voor zijn heilige ogen met offers aan hem toegezeid. Ik zal, nu ik mag ademhalen, na zoveel bange tegenspoed, al mijn geloften u betalen, u die in nood mij hebt behoed. Het zesde vers uit Psalm 66. En u zal worden voorgelezen uit het eerste boek van de profeet Samuel, het achttiende hoofdstuk, van vers 5 tot en met 18. 1 Samuel 18 En David toog uit overal waar Saul hem zond. Hij gedroeg zich zeer voorzichtiglijk en Saul zette hem over de krijgslieden. En het was aangenaam in de ogen des ganse volks en ook in de ogen der knechten van Saul. Geschieden nu, toen zij kwamen en David wederkeerde van het slaan der Filistijnen, dat de vrouwen uitgingen uit al de steden van Israël met gezang en rijden. Den koning Saul tegemoet met trommels, met vreugden en met muziekinstrumenten. En de vrouwen spelende... ...antwoorden elkander en zeiden, Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Toen ontstak Saul zeer, en dat woord was kwaad in zijn ogen. En hij zeide, ze hebben David tienduizend gegeven, doch mij hebben ze maar duizend gegeven. En voor zeker zal het koninkrijk nog voor hem zijn... <kijf>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 Maar David wende zich tweemaal van zijn aangezichten af. En Saul vreesde voor David, want de neer was met hem en hij was van Saul geweken. Daarom deed hem Saul van zich weg en zette hem zich tot een overste van duizend. En hij ging uit en hij ging in voor het aangezicht des volks. En David gedroeg zich voorzichtig op al zijn wegen en de neer was met hem. Toen u Saul zag dat hij zich zeer voorzichtig gedroeg, vreesde hij voor zijn aangezicht. De ganse Israël in Juda had David lief, want hij ging uit en hij ging in voor hun aangezicht. Derhalve zeide Saul tot David, zie, mijn grootste dochter Mirab, die zal ik u tot een vrouw geven. Alleenlijk wees mij een dappere zoon en voer de krijg des want Saul zeide dat mijn hand niet tegen hem zei, maar dat de hand der Filistijnen tegen hem zei. Doch David zeide tot Saul, wie ben ik en wat is mijn leven en mijn vaders gezin in Israël, dat ik des konings schoonzoon zou worden?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 Heren, onze plaats op de voetbank van uw heilige voeten is tijdelijk. Wij hebben hier geen blijvende stad. Die plaats is bepaald, want er is een tijd om geboren te worden en er is een tijd om te sterven. U laat ons nog in het heden van de genade, zoals uw woord ons dat leert, nog in de walaangename tijd, nog in de dag van de zaligheid. En wanneer u ons onder de waarheid brengt, is dat tot een bewijs, dat uw arbeid op aarde in de toebrenging van uw gemeente, ...nog altijd doorgaat. En dat u nog steeds bezig bent uw kerk op te zamelen. En dat zult u doen naar uw goddelijke vrijmacht... ...naar uw goddelijke almacht... ...en naar uw eeuwige soevereiniteit. Want er is geen aanneming des persoons... En u roept de dingen die er niet zijn alsof dat ze er waren. En die arbeid die zal door uw hand gelukkiglijk voortgaan. Zal ook zijn vrucht geven. Maar de belangrijkste vraag voor ons samen is deze. Of die gezegende arbeid ook in ons hart door de zaligmakende bediening van uw Heilige geest wordt gekend, gevrocht en in het leven gehouden. En wanneer we dit mogen toetsen aan uw woord, dan zegt dat woord dat uw gemeente door veel verdrukkingen heen geleid zal worden en ingaan. Want indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, dan zijn wij de ongelukkigste van alle schepselen. En het is goed voor mij om verdrukt te zijn geweest, opdat ik al dus uw goddelijke wetten zou leren. En zo wij met hem lijden, wij zullen ook met hem verheerlijkt worden. En dat plaatst uw gemeente midden in de strijd. Dat is ook de naam die u aan uw kerk op aarde gegeven heeft. Dat is de strijdende kerk. Heren, hoewel het vaak van hun zijde een zaak schijnt te zijn van verlies, gaat uw gemeente toch zeker de eeuwige overwinning tegemoet. De praktijk van het genadeleven zal leren, wij die leven worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil, opdat het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees openbaar wordt. En wanneer we vanavond weer mogen denken over de leidingen die u hield. Met hem die wordt genoemd, de man naar uw hart, liefelijk in de psalmen, die hoog opgericht is, mocht het voor ons een exempel zijn tot een toetssteen van ons eigen leven, op weg naar die grote godsontmoeting. Wanneer we samen zijn, mocht u het behagen de rijen te doorwandelen, en ons te aanschouwen in de enige en de volmaakte. En de volbrachte arbeid van Hem, die nu aan uw rechterhand is verheerlijkt. Die altijd leeft om voor uw gemeente te bidden. Alleen in de aanschouwing van die volmaakte arbeid kunnen we een bestaan voor u, de Heere, vinden. Want u bent buiten Christus een verterend vuur, een laaiende gloed... bij de welke niemand wonen kan. zou u vanavond in het doorwandelen van de gemeente... die wonderlijke trekkende almachtige kracht willen openbaren... Want, Heer, ook daarin komt uw soevereiniteit openbaar. U bent gevonden van degene die niet naar u zocht. En een volk dat naar uw naam niet was genoemd tot diezelfde, hebt u gezegd, hier ben ik. Mocht u ook vanavond aan schouwen de onderscheiden legeringen van de uwen, u beloofde, dat u het gekrookte riet niet zoudt verbreken en de rokende flaswieken niet uitblussen. druftigen zou u verschonen en armen uit genaaf u hopen ter verlossing tonen en u slaat hun zielen gaan en als geen geweld en list bestrijden, al gaat het nog zo hoog een bloed. Hun tranen en hun lijden zijn toch dierbaar in uw oog. Zou u in die onderscheiden legeringen licht willen geven over dat wonderlijke leven van de uwen, die in het drukken van de voetstappen van u moeten leren door deze huilende wildernis geleid te worden. Maar laat ze ook ervaren dat u op deze zou zien, op de verslagenen van geest en die voor uw woord beven. En dat u ook nu wilt betonen vanavond een bezoek te brengen aan de uwen. O dat land, dat kan soms voor eeuwig verkocht schijnen. En uw gemeente die zo hij schijnt niet van verbond met zijn knechten weten. Zijn troon ontheilig ligt ter aarde neergesmeten. En dan mocht u te midden van de strijd van het leven dat hoofd uit de gebreken willen opheffen. En doen doorleven dat u gisteren en heden en tot een alle eeuwigheid dezelfde zijt. Dat de bediening, de zalving van uw goddelijke geest ruste op de gemeente, en dat u vandaag waarmaken, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Wat men ons niet vergaderen kan of wil, u mocht het schouwen En dan mocht u bezoeken brengen, dan mocht u onderwijzingen schenken, vernederende onderwijzingen schuld. Aanwijzende onderwijzingen. Maar ook wat daar ziek is en ellendig en verdrietig. U mocht het met uw heiland schouwen. Maar ook wat wegens krankheid mij nog niet zijn kan. En die in de ziekenhuizen worden verpleegd. Denken we bijzonder aan die oude moeder. Heren ze is zeer ernstig ziek. De familie, in die is daarvan op de hoogte gesteld. En u zei uw God, die voor waar wonderen doet. En dan mogen u ook in natuur en in genade dat doen ervaren. Voorwaar dan zijn bij u de uitkomsten tegen de dood. Maar we denken ook, heren, aan die jonge vrouw die gisteren zo'n ernstige operatie heeft ondergaan, u hebt ze daar wel door geholpen en nog het mogen in de toekomst blijken dat de kwalen zijn weggenomen en u mocht het heiligend ook in dat jonge leven gebruiken om te doen ervaren dat het goed is om verdrukt te zijn geweest op dat we al dus uw goddelijke wetten zouden leren. Wat rouw draagt en klaagt, willen u betrouwen. Uw gemeente, die door louteringen gerijpt wordt, in gunst aan schouw over de ganse aarde. En u ziet bouwen als in de dagen van waleer. Betoont, o koning der kerk, dat u hebt getriumfeerd over de Satan, over de zonde. ...en over alles wat van God afscheidt... ...dat u ook uw knechten uw sterke geeft op deze dag... ...en ook uw knecht bedelen met die eenvoud... ...met die salving die van boven is... ...dat wij de dus schaddesharten oude nieuwe dingen mochten voorbrengen... ...en ook onze ziel gesterkt werd... ...ten dagen van ons vreemdelingsleven... En dat om Jezus wel. Amen. We zingen, psalm 45. Het eerste en het derde vers, 45, 1 en 3. Mijn hart vervult met heilbespiegelingen, zal schoonste lied van een koning zingen, Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is als een pen van een die vaardig schrijft. bemindelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat alle schoon der mensen ver te boven. Genaas op uw lippen uitgestort, is geëven van God gezegend wordt. En uw pijlen fel van uw boog dreven, zijn scherpen hoe gehele volken beven. We zingen 45, de vers in 1 en 3, daar waar we zingen is de collecte. geliefden wanneer wij de zaak van Gods gemeente met ons natuurlijk verstand beschouwen met menselijke berekeningen nagaan dan is toch de zaak van de kerk vaak in onze waarneming een hopeloze zaak kerk altijd die klappen maar vallen. Die gemeente die toch altijd maar... ...door de onmogelijkheid heen geleid wordt. Vind je een hele geschiedenis... ...van Gods gemeente. Asaf heeft er ook al onder gezucht. Mijn bestraffing is er elke morgen. Zij zijn altijd groen en fris... Weleens zegt het verstand. Gods woord zegt het mij anders. Wanneer die beschouwt het leven van de gemeente gods. Het onderscheidt zijn degene die de heren dienen en niet dienen. Dan lees ik in het boek van de spreuken. Een antwoord op de vele vragen van de kerk. Want de vromen. Zullen de aarde bewonen. En de oprechte. Zal daarin blijven. Maar de goddeloze. Zal van de aarde uitgeroeid worden. En de trouweloze. Zal ervan uitgedrukt worden. Zegt het woord. Op grond van dat woord. Moeten we tegen elkaar zeggen. Het gaat met de gemeente Gods is altijd goed. Al schijnt de beleving vaak anders. Want de vromen zullen de aarde bewonen. En de oprechten zullen daarin overblijven. Dus de Heer straks de wereld zal hebben gereinigd. Van de goddeloosheid en van de goddelozen zullen alleen. De vromen overblijven. Het zal voor u en voor mij een vraag blijven of wij de eigenschappen van de ware vromen bezitten. Een vraag waar de gemeente mee worstelt. Waar de dichter zelfs van getuigt: is er een kwade weg bij mij, leidt men dan op de eeuwige weg? Hoe de Heer dat toont. Wil ik vanavond met u proberen te overdenken. In de orde van onze Bijbellezing vragen we uw aandacht voor het eerste boek van Samuel. En uit het achttiende hoofdstuk, u bepalend bij de versen 10 tot en met 13. In Samuel 18 tien en tot en met 13 en het geschiedde des andere daags. Dat de boze geest God zo vaardig werd en hij profeteerde midden in zijn huis. En David speelde op snarenspal met zijn hand als van dag tot dag. Saul had een spies in de hand en Saul schoot de spies en zeide...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 Voor het aangezicht des volks. Ik wil vanavond uw aandacht vragen voor Satans plannen verijdeld. <clears throat> Satans plannen verijdeld. Twee gedachten: een verijdelde aanslag en een satanisch plan. Satans plannen verijdeld. Een verijdelde aanslag. En Saul's godespies. spies. En het satanisch plan. En daarom deed hem Saul van zich weg en zette hem tot een overste van duizend. Gods geest geeft ons inzicht in de waarheid, getuigenis van de waarheid. Geliefden. In het vervolg van onze bijbelezing, deze enkele versen, die onlosmakelijk verbonden zijn met hetgeen wat in het verband onze aandacht heeft gevraagd, namelijk het zingen van de vrouwen toen het leger van Saul na het slaan van de Filistijnen terugkeerde. U herinnert dat, gaat dat natuurlijk niet nog eens alles tegen u zeggen. Maar dat zingen en rijen, terwijl we de ene deel zingen, dus Saul heeft zijn duizenden verslagen En het andere antwoord David zijn tienduizenden. We hebben geleerd dat het aangezicht van Saul vergrimde. En we lezen in het negende vers... En Saul had het oog op David van dien dag aan en voortaan. Dus hetgeen wat nu in deze overdenking onze aandacht vraagt, en zeker nog enkele hoofdstukken achter deze, dat is om ons duidelijk te maken de verhouding die er is tussen David en Saul, of tussen Saul en David. En daarmee tegelijkertijd aan u en mij te leren dat we daar bepaald worden bij twee partijen die er altijd zullen zijn op deze ondergaande wereld, namelijk wat niet voor is, is tegen en wat met ons niet vergaat, dat verstrooit, waarin de Heer woord nooit ruimte laat voor een derde weg. ...voor neutraliteit... ...maar ons duidelijk om te zeggen dat... ...vanaf de moederbelofte... ...de eerste openbaring... ...Gods aan de in de val liggende mens... ...namelijk vrouwenzaad en slangenzaad... ...door al de eeuwen heen doorgaat. Zo. De verhouding tussen Saul en David... Is de verhouding van dodelijke vijandschap tegen alles wat uit vrije goddelijke genade op de aarde verheerlijkt wordt. En dat kan niet anders, of dat moet vroeg of laat zich in daden naar buiten openbaren. We leren in deze geschiedenis dat Saul vanaf dit ogenblik maar één ding begeert. Namelijk, alles wat in en van David is, dat moet uitgeroeid worden. Dat kan geen bestaan meer dulden. En in die keus van zijn hart, heeft hij alles en alles in het werk gesteld. Om zich te handhaven, te midden van de wereld in het boze leggen, te midden van de wetenschap. Van de boodschap die Samuel enkele hoofdstukken hiervoor hem duidelijk gemaakt heeft. Uw koninkrijk is van u afgescheurd. Ik heb u al enkele bijbellezingen geprobeerd te zeggen. Dat deze man er niet uitgezet wil worden. En dat hij er niet buiten gezet kan worden. En dat in onderscheiding van een erfdeel op aarde, die en zowel in het standelijke als in het statelijke leven, of anders gezegd, standelijk en statelijk en daarna opnieuw weer standelijk en regelmatig van God buiten gezet wordt. Want de kerk voor de zaken in hun standelijk leven zal steeds ervaren, zeg maar, als buitengezette mensen te leren kennen. En in de afhandelingen van het leven er ook als een buitengezet mens ingezet te worden. Maar ook in de verdere gangen van het leven, en ik hoop dat we daar nog een beetje begrip voor hebben voor die waarheid... Dat er een erfdeel op aarde is, die in de praktijk van het leven moeten varen, er elke dag opnieuw weer buiten gezet te worden. Kunnen niet uit de herinneringen hun leven opmaken, kunnen niet uit de weldaden hun leven opmaken. Alleen de laatste godsontmoeting is altijd nog de beste verzekering. En zo komt die kerk elke keer maar opnieuw als een buitengezet mens voor God terecht. Ik hoop dat er vanavond nog van die buitengezette mensen zijn. Opdat we zouden weten langs welke wonderlijke weg God komt te handelen. En zo kon zich er niet buitengezet laten. Dat kon hij niet. Hij is nooit van God verloren. En als je het nog nooit van God verloren hebt. Dan is hij altijd tegen God blijven vechten. In deze situatie wordt de geschiedenis van vanavond ons voorgehouden. Vanaf dit ogenblik had zo zijn oog op David. Dat staat er. Dat wil zeggen vijand van God en een vijand van vrije genade. En hoe leeft de mens dat nou uit? Hoe leeft de kerk het uit? En hoe leeft de mens van nature dit uit, want we worden in deze zo korte en toch zo wonderlijke geschiedenis waarbij, en dat is heel ingrijpend, tegenstellingen bepaald, die ons wijzen op het leven dat God in het hart van zijn kinderen verheerlijkt. En de mens der zonde op welke plaats dat hij ook is, dat zal ook hier eens cel blijken, want Saul is nooit door dus zijn godsdienst gezakt. Luistert u. Dat kon ook niet, want dat is het enige wat hij over had op weg naar de eeuwigheid. En dan wordt ons de geschiedenis duidelijk. Dan worden we nu in deze geschiedenis teruggevoerd... naar de woning van Saul, naar zijn paleis, naar zijn residentie. Noemt dat maar op. En dan gaan we eens even denken... Wat dan vanavond onze aandacht gaat vragen en het geschiedenis des anderdaags. daags. Dus dat wil zeggen: wat zal voorneemt, dat komt de andere dag al naar buiten. Sommige mensen kunnen hun vijandschap jaren, jaren geveinsdelijk bedekken. Maar bij zou, komt het de andere dag al naar buiten openbaar. Dat is andere daags. En dan begint het woord van God ons met die ingrijpende mededeling en het geschied. Nu zeker. Dat God de geschiedenis maakt. Niet alleen de wereldgeschiedenis. Ook de geschiedenis van zijn gemeente. En ook de geschiedenis van zijn kinderen op aarde. Zonder zijn wil valt er geen haar van het hoofd, zegt hij. Die kerk die gaat de muskus verder te boven. En als dat nu eens praktijk mag worden, geloofspraktijk in het leven. Dat alles nu geschiet naar die eeuwige onbegrijpelijke raad van God waarvan dat ons voorzinkt en de voorzichtigheid des Heren doet zijn voornemen vastbestaan en het besluit zijn haar ere zal zonder hindering voortgaan. In wezen van de zaak, geen dode leidelijkheid, magloos beleving, leg alles klaar vanuit het heiligdom. Is er niet ene stap die gegaan wordt. Buiten de eeuwige volle raad van God. En ten opzichte van degene die God lief hebben. Moeten alle dingen meewerken te goede. Die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want wat we nu ervaren in dat leven hier van de man naar Gods hart. Is niet een noodlotgedachte. Iets. Wat hem overkomt. Nee. Hier vinden we duidelijk de lijnen die God in het leven trekt. Waarin het onderscheid zo duidelijk openbaar zal komen. Wat van God is en wat van God niet is. Altijd die ingrijpende separatie van de waarheid. Er gaat wel gebeuren. God schrijft de geschiedenis. Ga u niet vermoeien met dat woord zelf. U vindt dat op vele plaatsen in de schrift terug. U vindt dat in het kerstgebeuren. U vindt dat met de heilsfeiten en de geschiedenis, in diezelfde dagen. En de dus geschiedenis toen de dagen vervuld werden. God maakt ook hier de geschiedenis. En dan vinden we daar in dat paleis van zou een wonderlijk gebeuren. Ook dat even uit de tekst op gaat diepen... Dan zie ik in die andere dag. dan er komt een boze geest. Medenken. Er komt een boze geest over Saul. Die geest die wordt vaardig. En die profiteert midden in zijn huis. Dus in de eerste plaats vraagt het heilige woord ons de aandacht. Voor een afgezette koning. Die daar in zijn paleis is. En dan plotseling wordt er verteld, en het geschieden, zo zegt mijn tekst. En als dus andere dag zal dan een boze geest gods waardig werden. Wat verstaan we nou onder die boze geest? Wel, daarin verstaan we inderdaad de helse aanvallen in het leven van die men. En wat gaat die, die boze geest dan doen? Wel, die gaat hem kwellen. Saul, en ik zeg dat met grote voorzichtigheid, en ik hoop dat u verstaat dat ik dat met alle teer hij bedoel. Maar Saul is al een prooi van de hel, eer hij in de hel is. Dat is wat. Saul is al een prooi van de hel, eer hij in de hel is. En als er dan staat wat het uitvoert, kom ik op terug. Maar wat er dan bedoelt met die geest gods. Daar wil de heilige schrift ons alleen dit van zeggen. dit is alles gebeurd onder de absolute toelating van de drie enige gods. En die goddelijke toelating. Die rust op de strenge rechtvaardigheid gods. En maar rust die strenge rechtvaardigheid gods op. Dat hij de zonde moe is, zo heeft de maat vol gemaakt. En als die maat vol is, dan onttrekt de Heere de algemene bediening van de Heilige Geest. En die mensie wordt overgegeven als een prooi van de Satan. Hoe ingrijpend, maar toch zo overdenkingswaardig wordt ons in het leven hier wat gezegd, mensen. Dat zal in zijn blinde verharding hen niet alleen weigert te gehoorzamen aan de opdrachten die God gaf. Maar dat hij zijn vijandschap openbaart tegen Gods kind en tegen Gods gezalfde koning... en waarin vervuld wordt... die mijn volk aanraakt... die raakt mijn oogappel aan... en de vijandschap die uit het leven van die mannen buiten zag komen... is dus niet een aanval alleen op de mannen Gods hart... maar een directe aanval... ook op de Heer zelf... En omdat de Heer een jaloers God is op zijn heer en een jaloers God op zijn volk, komt daar die strenge rechtvaardigheid Gods naar buiten. En hij ontneemt de bewarende kracht van de algemene genade. En Saul, die de maat volgemaakt heeft, moet dit nu gaan uitleven in de top opstand in de uitleving van de bittere vijandschap. Om u duidelijk te maken, een begrip te geven van dit grijpend gebeuren, dan denkt u maar aan hetgeen dat gebeurde bij Gadara, wanneer de Heere de legio losmaakt uit die helse klauwen. En dan die legio van de hel uitstoot, dat ze roepen, zijt gij gekomen om ons te pijnigen voor de tijd. Dat wil zeggen, dat de grimmige God zich gaat openbaren. En wanneer dat in de tijd hier gebeurt, om mensen, dan vind ik hier wat, in deze schrijf mijn aandacht gevraagd. vragen. De boze geest Gods. En wat lees ik daarvan in mijn waarheid? Die werd vaardig over hem. Op dit moment wordt hij als een prooi door de hel gebruikt. Vaardig over hem. Hij kwelt hem met helse gedachten. Hij kwelt hem met een helse opstand. Hij kwelt hem om Gods kinderen voor te houden. En als u nog een duidelijk beeld wil hebben, heer ik mijn gedachten verder bouw. U ziet het zelfs de eigenlijk openbaar komen bij Gabata. Als de Heer Jezus op Gabbata staat. En Pilatus op allerlei wijze probeert om Jezus uit de handen van de Joden te houden. Want hij weet dat ze hem uit boosheid overgegeven hebben. En de gedachten van zijn vrouw die hem kwellen. Die gezegd heeft, heb toch niet te doen met deze rechtvaardige. Doet hem besluiten om alles eraan te doen. Om Jezus uit die handen van dat Sanhedrin te houden. Hij doet het eerst door een spotkleed hem aan te trekken. Door de kroon op het hoofd te zetten. En Jezus als een karikatuur van het koningschap van Israël voor te stellen. Als hij zegt, ziet je koning. Maak je je daar nou zo druk om. Met, met, met dit gebeuren. Dan wordt Jezus en zijn koningschap door Pilatus als een karikatuur voorgesteld. En die jood die valt dat precies andersom op. Want die denkt dat Pilatus spot met het koningschap in Israël. En ze worden al bozer en woedender. En als hij dan uiteindelijk niet meer weet hoe hij dat oplossen moet. Deze Pilatus. Dan neemt hij Barabbas. En die zegt wie zal ik je loslaten. En nu weet je dat Barabbas. Dat dat twee Hebraese woordjes zijn. Het woordje Ba. Zoon. Het woordje Abba, vader. En letterlijk de zoon van de vader. Barabbas, de zoon van de vader. En daar staat ook de zoon van de vader. Hij stelt een dienaar van de hel tegenover de zoon van God. Barabbas tegen Jezus. En dan weet u dat, dat het haatgevoelen nog scherper maakt... En ze schreeuwen, laat ons Barabbas los. En wat moeten we dan doen met Jezus, die genaamd wordt de koning? Dan zeggen ze: weg met hem, kruist hem. Letterlijk, Jezus moet dood. Het toppunt van de vijandschap van de mens, die overgegeven is. en de algemene genade is ingekort, dat gebeurt op Gabbatel. En hier ook. Zou wordt een prooi overgegeven wat hij gewild heeft. Gezocht heeft. Begeerd heeft. En ik lees een boze geest vervaardig Het overheerst hem. En in dat overheersen worden de gedachten als een laaiend vuur in hem. En zijn hart is een bron waarvan Gods woord zegt uit dat hart komen voort. Boze bedenkingen doodslagen en die man die wordt als een prooi overgegeven en wat zien we dan even later u kent de betekenis van het woordje hypocriet onze geloofsbeleid is gebruikt er nog bij Van Dalen kunt u dat ook nog terugvinden dat is iemand die er een spal van maakt erg werelds vertaald de toneel speler want als Saul overheerst wordt door die geest dan begint Saul een spel te spelen midden in zijn huis staat er en wat voor spel speelt dan deze man ook dat wordt ons in dit schriftgedeelte duidelijk gemaakt en hij profiteerde midden in zijn huis het grondwoord Geeft daar de betekenis als in verrukking van zinnen. En in die verrukking van zinnen doet hij voorkomen dat hij door God wordt onderwezen. Want hij profeteert. Wat hij profeteert, wordt ons niet gemeld. Welke godsdienstige kreten hij slaakt is ook niet opgetekend. Welke godsdienstige getuigenis Hij geeft. Ook daar zwijgt de schrift van. Maar het profeteren heeft hier in zich. Dat hij daar midden in zijn huis doet voorkomen, dat hij goddelijke onderwijzingen ontvangt en daaruit naar buiten het wil bekendmaken. En met het doel. Dat u in de geschiedenis in het verleden ook al hebt op kunnen marken. Dat de man aan Gods hart in het paleis dit alles beleeft en meemaakt. En er staat er heel kinderlijk, eenvoudig geschreven en David. Dus even het beeld dat u voor uw ogen moet houden. Deze man in zijn bittere vijandschap met met het woord Gods in zijn mond. En met allerlei kuren daaromheen. En extase. En David. En daartegen over die troon van Saul. Straks zegt de schrijftegen tussen zijn haakjes. Om het ons te laten opmerken en dan de speer in zijn hand. Wordt eerst in de volgorde van de tekst gewezen... Zie je nu die man, wel kijk nu eens ook even naar de andere kant, tegenover die troon. Daar staan de edelen van Israël, vanzelf. Daar staat zijn hoofhouding. Daar staan de zijnen. Want het is niet een tafereel waarin alleen ons maar zal voorgesteld wordt. En David, nee, het gebeurt daar midden in zijn huis. Het is een toneelspel dat opgevoerd wordt. Maar waar God het oog op heeft. Hij de alwetende en de overalomtegende God. Die plaatst daar David tegenover. Vijandschap tegenover genade. Vijandschap tegenover gunst. En wat doet David? Ik heb u laten zingen... Wel bewust. Mijn hart vervult met heilsbespiegelingen. Zal schoonste lied van ene koning zingen. Wij weten. Ik hoop dat u het ook weet. Dat Gods kinderen van God vandaan. Voelhorens hebben. Dat Gods kinderen van God vandaan. Het onderscheid als geestes ontvangen. En als David daar in koningskleed. Want hij is omgekleed. Heb ik u de vorige keer duidelijk gemaakt. Daar is een koninklijke heerlijkheid aan het hof. Dat gebeuren ziet. Dan moet hij daar dwars doorheen gekeken hebben. Dwars doorheen gekeken. En dan zetten heren de man naar Gods hart tegenover de troon, te midden van al die edelen die daar in het midden van het paleis om die troon zijn aan te treffen. Zalig gezin, niet ondenkbaar. Later wordt gesproken over de dochters van Saul, niet ondenkbaar dat die erbij waren. Maar zeker zijn krijgsoversten, zijn raadslieden, en die hebben dat allen gehoord. En die hebben dat allen gezien. Straks zal blijken wat een ontzochtelijke invloed dat heeft gehad. En David aan de zijde gods geplaatst. En aan de zijde gods gehouden. Grijpt het snarenspel. Tegenover de schijn. Kan alleen de waarheid functioneren. Daarom liet ik u zingen. Mijn hart vervult met heilsbespiegelingen. Zal schoonste lied van ene koning zingen. En uw pijlen fel van uw boog gedreven. Zijn scherp en doen gehele volken beven. David heeft die koning ook gezien. Met zijn speer in zijn hand. En ik lees. Tot onderwijzing uit deze schrift. En David speelde op zijn snarenspal met zijn hand. En het is of de heilige geest ons deze man even wil tokkelen. Laat zien hoe hij daar die harp tokkelt. Vraag nu vanavond niet van me dat er ook wel onder andere tijden kunnen zijn. Dat weten we best. En we weten ook best dat het hart van Gods kinderen niet altijd gestemd is. En we weten ook best dat de drukwegen in het leven van Gods kinderen die harp soms hoog aan die wilf doet hangen. En we weten best, gemeente, Gods volk, weet dat ook hoe de drukwegen de spotters soms toegang geven tot je leven. Zing nu is van die lieder in Sion. En ze hebben gezegd. Hoe zullen mijn lieders heren zingen. In hun vreemd land. O Jeruzalem. Zo ik u vergeten. Zo vergeten mijn rechterhand. Zeg dus Het is niet altijd feest horen. Maar de ogenblikken. Zijn er wel. Ik zal van de deugd. naar milde goedheid zingen. Van het heilig recht naar strenge rechtsgedingen. Net zo min als de Schrift ons mededeelt. wat zal zij, wat zal profeteerde. net zo min laat de Schrift ons horen. wat David op de harp getokkeld heeft. Heeft hij getokkeld met een gezicht op de hemel: van 'sta op, verlos me Heer'? Gij hebt o God wel eer getoond voor mij te waken. Heeft hij soms getokkeld, want hij heeft die man daar zien zitten met die speer. Heeft hij soms 118 getokkeld. Door God misheils. Ik weet het niet. Maar dat hij getokkeld heeft. En dat dat lied wat hij daar tokkelt voor de vromen tot eeuwige troost. Een bron van vijandschap oproept in het hart van die Saul, dat is wel duidelijk, want Saul haat niet alleen God en hij haat niet alleen David, maar hij haat ook dat leven, dat leven van vrije genade en het leven van Gods kinderen. Dat toont de Heer in deze geschiedenis die twee. Ontzaggelijke partijen als vuur en als water. En David speelde zijn spal met zijn hand. Als van dag tot dag. Een hele wonderlijke uitdrukking in het Hebreeuws, Namelijk, zoals hij van tevoren ook mocht doen. Zoals dat van God in het verleden hem geleerd was. Dat hij de schat van zijn hart, de oude en de nieuwe dingen te mogen voorbrengen. Een lofverheffing op die goddesheils, die hem tot een herder wilde wezen. En hij speelde. En dan zie ik die twee partijen. Hoe lang dat dat doorgegaan is, ook dat zwijgt de schrift. Als ik het woordje goed lees van dag tot dag, wil dat niet zeggen, dat heeft dagen geduurd. Maar zoals ik het u duidelijk heb willen maken. Zoals hij voorheen van God in zijn woord mocht getuigen. Zoals hij het van God in het verleden leerde. Komt in het heden terug. Oude nieuwe dingen. En als dat gebeurt. Dan staat er en die spies. Die was in zijn hand. Ja ja. Dus het doel van dit alles was duidelijk. Wat ik in het verband in het negende vers eventjes heb aangeroerd uit het verband. En Saul had het oog op, de, op David van die dag en voortaan. Dus welbewust overwogen speelt hij te midden van zijn paleis. Dit goddeloze spel. En David is erbij. Met het getuigenis van Gods geest in zijn hart. Wat zal overstemmen? Zal de taal van het geloof triomferen Of zal de taal van de hel de lofzang van de kerk verstommen? Daar kan je ook eens over gaan denken. Dat is ook nog niet ondenkbaar in het leven van Gods kinderen. Wanneer de ziel gestemd is... Van boven, dan moet je denken dat de fluisteringen van de hel soms heel dichtbij je kunnen zijn. Maar laat ons daar nu maar niet over filosoferen vanavond. Daar gebeurt wat. En de spies was in zijn hand. Zo heeft bij al dat gebeuren, zegt mij de schrift, David ook in het oog gehouden. Want ik lees in het vervolg. Als Saul schiet met zijn pijn en hij schoot. Want hij zeide in zijn hart, want niet openlijk, hart. Maar zie duidelijk op het inwendige spreken van zijn ziel. Ik zal die David aan de wand spitten. De overdenking daar goddeloze zegt in zijn hart, daar is geen God. Wij kunnen met elkaar overwegen vanavond. De heilige samenspraak van een kind van God, die zijn hart uitstort voor de Heer, Soms woordeloos, soms met een zucht en met een schreeuw. Hiskeia piept en Hiskeia keert. Dat zou overdenkingswaardig zijn. Van de stille, stille uitlatingen van zijn hart, die al de nood van zijn leven bij God mag brengen. Dat kan. Maar hier gaat het ook van de vijand. Hij neemt zich in zijn hart voor. Terwijl hij daar dat spel speelt. En David daar voor zijn troon de harp tokkelt. En ga aan de wang spitten. Dag, he. En heeft op het moment gewacht. Dat David al zingend en spelend zijn blik van de troon zal wenden. En even naar zijn snarenspel zal kijken. En op dat moment dat David de blik van hem zal afwenden, de spies naar hem te werpen. Hoe weet ik dat? Dat zijn ook de grondgedachten. Want ik lees in de schrift. En zo nu had een spies in zijn hand. Met een duidelijk oogmerk en doel. En zo schoot die spies. Ook daar staat een grondwoord. Dat een tweerlei beduiding kan hebben. Dat wil zeggen. U moet met me meedenken. Dan begrijpt u wat ik u duidelijk wil maken. Maar ook begrijpen wat daar in het hof van Saul afspeelde. Die godgelovende man. En hij met zijn spies. En als hij ziet. Dat David een ogenblik zijn aangezicht wendt op zijn snarenspal. Kijkend naar zijn harp die hij op zie ik in mijn gedachten dat Saul die spies sterker aanpakt, van de grond tilt, naar de gewoonten hun opheft, dat kan dat grondwoord ook zeggen, en op hetzelfde moment dat hij die spies opheft, en hem wil richten, dat David zijn ogen van het snarenspal afhaalt en naar de koninkrijk. En wanneer Sal dan ziet dat die poging mislukt... ...zat hij die spies weer netjes op de grond neer. En David die tokkelt rustig verder. Die zegt niet ik hou op en ik schei eruit en ik doorziet het wel. Nee. Hij gaat rustig door om zijn snaren spel te spelen. Ik lees daarvan. En hij zei ik zal David aan de wand spitten... Maar David wendde zich tweemaal van zijn aangezicht af. Saul ziet David in ogen, en David ziet Saul in de ogen. Ze zeggen, het is waar, hè? dat ogen een eigen taal spreken. Ogen die zeggen. Wat de mond niet zegt. Ogen kunnen weerspiegelen. Wat in een hart leeft. Ogen. Kunnen vreugde. Weerspiegelen. Ogen. Kunnen droefheid. Vertellen. Ogen. Kunnen leed mededelen. Ogen. Kunnen afkeer. Weerspiegelen. Ogen. Hebben hun eigen taal. Ook dat ga ik niet met u uitbreiden. Mijn oog. Druipt tot God. Ik heb tot u die in de hemel zit. Mijn ogen op. Saul's ogen vertellen David. Het hele verhaal. Want die ogen van Saul die op David gericht zijn, weerspiegelde haat, dodelijke vijandschap. En ze zijn in de weg Gods, voor David een boodschap geweest. Hij tokkelt, kijkt naar zijn smaresbal en zijn oog is op de koning. Het ene moment ziet hij dat Saul zijn speer opheft. Maar als Saul aan de, in de gaten heeft dat David het door heeft. Laat hij zijn spier zakken. Want dat bedoelt de wezen. Hij, hij heeft niet wegen met die spier gegooid. En als David dan een paar minuten later. Weer een ogenblik zijn snarenspel speelt. En even langer daarna ziet. Dan neemt Saul zijn kanselaar En hij werpt hem. En op datzelfde moment heft man naar Gods hart zijn ogen op. Hij ziet die aanvliegende speer komen. En die stapt opzij. Ja, die speer die heeft wel de wond doorboord. Maar niet David. Gods eeuwige wonderlijke bewarende hand over zijn kinderen is daar zeer duidelijk tot openbaring gekomen. Want die aanslag van Saul was een aanslag niet alleen op David, maar op het koningschap. Op de belofte van de messias, want in zijn lenden lag Davids zoon en Davids heren besloten. Een rechtstreekse aanslag op het vrouwenzaad. En die mislukt. David, door de kracht gods bewaard tot de zaligheid. Ook dit zou vanavond breed opgebouwd kunnen worden. Als Gods kinderen erlichting krijgen. In de bewarende handen Gods in de leven. De dichter van 124 zingt het. kwamen haast. Dat vogelvangers net De loze strik tot ons verderf gezet. De strek brak los en wij zijn vreemd. Soms laat de Heer het dus wel eens eventjes terugzien. Om die goddelijke bewaring over je leven duidelijk te maken. Daar een kuil, daar een het. Daar een strik. Deze man aan Gods hart wist, toen hij zong mensen, hij wist het in de strijd van zijn leven en die rusteloos mijn val reed. En wrevelmoedig zoeken. Maar hij wist ook dat het is van David dat die zoon. Daar heeft de vijand boog schild. En vurige pijlen op verspild. Want eeuwig bloeit die glorie kroon op het hoofd van Davids grote zoon. Ja, ja, de vromen. Zullen de aarde bewonen. En de goddelozen zullen van de aarde uitgeroeid worden. Sela zegt die gemeente God. Het staat als plannen verijdeld. Een verijdelde aanslag. Een les. Een les. Nu is het moeilijk. Gods kerk is veilig. Uw pijlen zijn te gegeven. David zag die buik komen. God ook. David zag die speer in de hand van Saul. God ook. David keek in Saul's ogen. God ook. God ook. O gemeente, nee die kerk is geen prooi van de omstandigheden, al denken ze dat soms. Maar de heer loutert ze, mag ik het zo zeggen? Ze zullen in de tijd en in de eeuwigheid weten wat ze aan de God hebben. Duidelijk. Die aanslag mislukt. En nu? Hoe moet nog verder? Hoe moet nog verder? Want dit speelt zich af midden in dat paleis. Waar al die mensen omheen zitten. Hoe zal zo zich daaruit redden? Dat is dan de vraag. Die me met mijn tweede gedachte naar een satanisch plan voert. Maar we gaan eerst met elkaar zingen. 147e, derde vers. Voorwaar, zeer groot is onze Heer vol krachten. Onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. Daar zijn verstand nooit af te meten. Ver overtreft al wat we weten. Zagmoedige wil Hij bewaren. Hij houdt ze staand in hun gevaren, maar goddelozen doet hij bukken, bezwijken onder de ongelukken 3 van 147. <tied> bijna denken die bijbellezingen altijd maar strijd, strijd, strijd weet u een andere weg? Nee. ik niet gemeente ik niet ze zullen door veel verdrukkingen ingaan en ze komen uit de grote verdrukking weet u een andere naam voor de kerk? ...dan de strijdende kerk. Al begrijpen ze het niet altijd. Al doorzien ze de bedoeling niet altijd. Al buigen ze niet altijd onder die wijze raad gods. Maar de kerk zal door veel verdrukkingen geleid worden. Zo ook daarin moeten ze de voetstappen drukken van hem... Die zijn alles is voorgegaan. En die tot de Zijne gezegd heeft, die zijn kruis niet op zich neemt, kan mijn discipel niet zijn. Maar ik moet naar mijn waarheid terug. Hoe moet het nu verder? Want wat daar gebeurd is, dat opheffen van die speer en dat weer stiekem terugzetten, dat hebben ze natuurlijk ook gezien daar. En op het moment dat hij denkt dat David zijn ogen niet op hem heeft. Die speerwerpen hebben ze ook gezien. En die speer die daar in die wand staat te trillen. Die hebben ze daar ook gezien. En nu verder. Hoe moet dat nou verder? Ook dit zou misschien wel eens een vraag zijn. Om het breed met u te gaan bespreken. In het leven van Gods kinderen. In de praktijk van de genade, in de afbrekende weg die de Heer behaagt met de zijne te houden, in de ontdekkende wegen waarin ze niets anders overhouden dan goddeloos mens. Oh, wist u dat niet? En dan de vraag: hoe moet het nou verder weer? Was nou van bekering terechtgekomen? Was nou van uw leiding terechtgekomen? Was nou van die zielenblijdschap overgebleven? Als die ziel inderdaad met Gods recht te doen krijgt. En onder Gods rechtvaardigheid leer buigen. En door het recht behandeld gaat worden. Maar dat voel me te ver van mijn waarheid. Maar daar zou ik best nog een poosje met u over willen praten mensen. Of worden we niet meer door het recht behandeld? Worden we zo met een aangenomen Jezus naar de hemel gestuurd? Hoe snel kerk wordt toch door het recht behandeld. Dat God rechter is. Sela. Laat maar. Neem maar mee. Hoe moet het nu in deze situatie. Hoe moet Saul zich redden. Uit deze situatie. Want dat hij nu openbaar geworden is. Als een dodelijke tegenstander van David. Is duidelijk. En wat mijn tekst verder ook leert, is ook duidelijk, en Saul vreesde voor David, want de Heere was met hem, en hij was van Saul geweken, en daarom deed Saul van zich daarom hem, deed hem Saul van zich weg, en hij zette zich als een overstoven duizend, want hij weet ook dat de Heere David een plaats gegeven heeft, die door Saul niet weg te nemen is, het volk had hem lief, en het leger had hem lief, staat enkele versen vuil. Wat moet Saul daarmee aan? Nu vreest hij David nog meer. Wat bedoelt het dan? O, oh, u moet thuis uw kanttekening maar eens nalezen. Hij vreest dat nu de beslissing zal vallen. Wat gaat David nou doen? Zou David naar zijn zwaard grijpen? Hij is toch met het zwaard dat hij van jongens dan gekregen heeft bekleed, zal hij die dodelijke vijand nog aanpakken. En zal hij te midden daar van dat afreel nu zeggen, show, nou, nou is noust met je afgelopen. Je hebt mij willen pakken en dan pak ik jou. Nee, nee, weet je waarom niet? Omdat David hier, in dat moment, gelooft dat zijn zaak is Gods zaak. Daar hoeft hij niks aan te doen mensen. Neem dat maar over kinderen God. Je hoeft er niks aan te doen. God staat voor zijn eigen boeltje in. En dan mag David hier door dat dierbare geloof oefenen. Hij wendt zich alleen maar af. Dat tafereel. Dit walgelijke godsdienstige tafereel. Ja. Daar wendt hij zich vanaf. En dan staat hij. Dat zou weet dat de Heer met David is. Zou hij dat beluisterd hebben in dat zoete, snarenspel? Zou dat hij nu beluisterd hebben als David zich van hem afwendt... ...wreekt u zelf niet, beminde. Geef u toren plaats. De Heere zal het vergelden. Zal hij nu zien dat David een God heeft? Is het dat? Hij weet wel. En dat staat in de schrift, want hij vreesde. Waarom? Omdat nu zijn koningschap afgenomen zal worden. En dat het volk nu hem openlijk zal uitroepen tot koning. Dat David nu, nou. Het gaat om de vrezen gods. Waarvan hij ziet. De Here die heeft over hem gewaakt. En de Here die was met hem. En weet je wat hij ook ervaart nu. En dat staat er ook. En hij was van Saul geweken. Ga wat zeggen. Ik zeg het met grote terheid. Kan iemand waar de goddelijke genade, algemene genade denk ik over, van weggenomen is, dat weet ik, die weet ik. Die zal vechten voor zijn leven. Terwijl hij weet dat hij met een verloren zaak bezig is, zal hij proberen zijn verloren zaak overeind te houden. Duidelijk. Waarin is dat het onderscheid met een kind van God? Die vecht niet meer. Die hebben hun zaak en hun, waar ze, hun omstandigheden van het leven, die hebben zijn God kwijtgeraakt. Nee, hier is het onderscheid. Die knecht, die, die David is uitgevochten. Gods kinderen beleven dat in de praktijk van het leven. De Heer is bij mij. Dat weet David in de praktijk van zijn leven. En Saul weet het best, want de onderwijzingen van Gods geest gaan ontbreken. De vernedering kent hij niet meer. Het uitbrullen voor Gods. Zij gaan klagen voor de Heer. Die eigenschappen zijn in het hart van Saul niet te vinden. En nu verder vroeg ik. Maar dat weet hij op te lossen. Of dat nu... Heel kort daarachter is. Ook daar zwijgt de schrift over. Maar die heeft David bij zich laten komen. En niet alleen tussen hen tussen beiden. Maar in gezelschap van de anderen. En wat heeft hij dan gezegd? Kan je lezen. Ik blijf met mijn vingers eraf. En wat ik, wat ik niet heb kunnen doen... dat zal ik door de Filistijnen laten doen. Ja? En weet je wat ik doen zal? Kom eens David, ik heb me een beetje vergeten. Ik was, ik was zeker wel een ogenblik niet, niet goed bij mijn verstand. Uh, maar hoe kan ik dat nou oplossen? Dat ik je wel gezin ben? Ik zal je maken tot een van mijn hoofdofficieren. Je krijgt een grote plaats. Je zal een van mijn stafofficieren worden. Weet je wat je doen zal, David? Ik lees, en daarom deed hem Saul van zich weg. Dat was zijn bedoeling. En hij zette hem tot een overste van duizend. Hij geeft hem sterren en hij geeft hem strepen. En waarom doet hij dat? En dat heeft de schrift zo kinderlijk eenvoudig u en mij geleerd vanavond. Hij deed David van hem weg. Ja. David's nabijheid, hij kon David's adem niet meer rieken. Welk gezicht op David, dat wekte woede en dodelijke vijandschap. Het was maar één zaak. Die David die moet weg. Ga je wat zeggen? Weet je wat de hel bedoelt? Alles wat van God is, dan moet van de aarde uitgeroeid worden. Ik zeg u, dat Gods kinderen dat overblijft na de verkiezing der goddelijke genade. Tot op de huidige dag een doorn in het oog is. Van wereld en van godsdienst, Indien ze het konden. En er lag geen bewarende, Dan hangt Gods over de zijne. Dan werd vanavond ieder kind van God uitgeroeid. Weg. Zo heeft gezegd. Weg met die David. Eruit. En dan zoekt hij list. En hij zoekt. Om zichzelf te redden, hij zegt: Zal je een van mijn hoofdofficieren maken? Eén over die duizend. En die denkt bij zichzelf: Wat ik dan niet gedaan heb, dat zullen die Filistijnen wel voor me opknappen. Want dat staat er letterlijk in het verband. En wat doet David dan? Wel heel simpel staat er: En die ging uit, en die ging in voor het aangezicht van zijn volk. En het gedroeg zich voorzichtelijk enzovoort. Nu komt David op de plaats waar God hem hebben wil. Ja. En nu blijkt die bijzondere leiding Gods in de strijd tegen de Filistijnen. Een krijgsheer van God geleerd en van God bekeerd. Om de oorlogen des Heren te voeren. De duivel had zo zijn plannetjes. En God heeft ook zijn eigen plan. dwars door de dwaasheid van de wereld. En door de dwaasheid van de zonde geeft die David de naam in een plaats. Die van eeuwigheid is vastgelegd. Dat is de triumf van het geloof. Ja, ja. Die vromen die gaan de aarde beërven. En de goddelozen zullen van de aarde uitgeroeid worden. Ik heb vanmiddag zomaar zitten denken. En deze korte woorden met, met zoveel andere zaken. Die mijn gedachten vanmiddag in bezet hebben gehouden. Toen hebben ik gedacht mensen. Laat dat paarse kabinet maar doorgaan. Ja. Maar God wint het hoor. En laat de godsdienst van onze tijd maar aanvallen doen. Binnendringen in alle kerken. Niet alleen in de wereldgelijkvormigheid. Ook dat is een aanslag. Het was nog niet zo'n slechte tijd, jongen nou. Toen we de zwarte kerk genoemd werden. De zwarte kerk. Is een slagbewijs hoor. Weet je, omdat er zoveel volk zat. Omdat dat volk wilde leven naar de eis van het woord van God. Niet om op te vallen, maar vanwege de eenvoud van het leven. Liever om door Gods goedkeuring dan onder de toejuichingen van de wereld. Dat was de eerste aanslag. Toen kwam de andere aanslag: de neo neogereformeerde leer. Dezelfde woorden gebruiken. Maar niet die zaken bedoelen. Natuurlijk spreken we over wedergeboorte. En natuurlijk spreken we over geloof. En we spreken over de oefeningen van het geloof. Dat deed, dat deed Saul ook. Dat had ook als dienst. Maar het hoe. Niet alleen hoe het is. Maar hoe het gaat. Het stervende leven. Van de levende kerk op aarde. De weg van de ontlediging. En van de ombloting omdat God over zal blijven. Mag ik kinderlijk zeggen wat ik ga ophouden? Waarin kan je een kind van God kennen? In de doorleefde en blijvende geestelijke armoede. Toch, zeg? In de doorlevende en de blijvende armoede. En daar heeft de Heer dus zo zijn naar voren. Klas... Bij Brakel die is een mooi boek geschreven over de gangen van geestelijke leven. Dat de Heer dat op zijn eigen wijze doet. Hij doet dat. Om zijn volk te oefenen. En ze afhankelijk te maken van het kabinet van vrije genade. Kan je bij Brakel lezen. Waarom doet de Heer die kerk in die armoe van het leven blijven? Wel, zegt hij. Opdat ze de goederen uit het kabinet van vrije genade des te meer benodigen zouden. Dat is één. Hij zei: waarom doet de Heer ze nog meer in dat armeis blijven? Opdat ze nooit geen hoge gedachten van zichzelf zullen hebben. En als de hoogmoed opdringt, kan je lezen bij Van de Groep, bij Brakel, dan weet de Heer ze wel middelen om ze weer aan de grond te krijgen. Het is Gods heilig oogmerk. Zijn kerk aan de grond te brengen en aan de grond te houden. Weet je nu waar je leeg hebt? Op deze zal ik zien, op de armen. Verslagen van geest en die voor mijn woord beeft. Amen. Dieneswaardige God, we hadden enkele versen. Uit leven van de man naar uw hart. Daar midden in paleis van Saul, een tokkelende David. En de krachten van naar buiten, mijn hart vervuld met heilsbespiegelingen zal schoonste lied van ene koning zingen. Zo is de kerk getekend in zijn doorgaande worsteling in dit leven. En aan de andere zijde de ervaring, wat God is aan me zij, en hij ondersteunde mij in het leed dat me genaakte. Laat deze eenvoudige schrift overdenking, deze bijbeleving, en in het u behaag doortrokken met de verborgen leidingen van uw kinderen. Ons tot onderwijzing en vertroosting zijn. Dat het vanavond waar mocht wezen. Nu heb ik het zelf uit zijn mond gehoord. Wat sterveling zal schenden. Voor de vromen zullen de aarde beerven En de goddelozen zullen van de aarde uitgeroeid worden. Wat niet voor is tegen. Wat niet vergadert dat verst. Zegend het tot uitbreiding van uw kerk, tot opbouw van uw Sion, tot nederwerping van de machten der duisternis en vervul ons hart met de vrezen van uw naam. Wil ons leiden over de wegen die we moeten gaan brengen waar we worden verwacht. En doe ons deze nacht ervaren als ik op mijn leger steed en uw gedenken in stille nachten blijf met ons. Het is bij de avond en de dag is gedaald. Amen. We zingen 124, vierde vers. We kwamen haast vogelvangers naar de loze strik tot ons verderf gezet. De strik brak los en wij zijn vrij geraakt. De Ere hulp op ons gebed die God die aard en hemel heeft gemaakt. Vier van 124.